202 Daarna een real canario When Harry met Sally Timor zijn de opvolger daarvan Dan hebben we om drie uur Chicky De hitmachine, En de laatste van deze avond Is DJ Jean Wordt gegooid door MC Sherlock Mocht je zeggen Nou ik ga liever naar Curl's Love DJ's Dat kan ook In de Nieuwe Oost dat is in Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam, Roffa, zoals Becky uh, Beggevies zou zeggen. Ja, ja, roffa. Kaarten zijn 14 euro en aan de door zijn ze 16 euro. En deze kaarten zijn te koop via Paylogic. De line-up is Jeff Solo, Jermaine S, The Lexicon en Zef, Jassia, Valerie, The Party Squad en MC Alain Delon. Tot slot het enige feestje van, deze van de zondagavond. De Closing Party van Beach Club vroeger. Heb je nog geen kaarten? Zorg dan dat je ze gelijk en gaat geen, binnenhalen. Geen line-up? De line-up volgt, de line-up volgt. Niet zo ongeduldig. Relax, relax. Ja, ja, ja. Nou, Jij ja, zag altijd eerst de line-up en daarna de prijs. Nee, nee, nee. Je, je moet een beetje af, uh, Afwissen. afwisselen. Daarom. Zorg dat je die kaarten haalt, want ze zijn slechts 10 euro. En aan de door 17,5 dus. Dat is een behoorlijk verschil. Maar... Dan komt die line-up nu. De, de, de, Daar de, de, de. hebben we... Ericie, Shermanology. Hou deze jongens in de gaten. Of meiden, moet je eigenlijk zeggen. Jongen... Nou, het zijn nu twee mannen Het zijn nu twee. Wat twee een top ik, ik heb ze live gezien. Deze... Doen het al met de alle wereldsterren. Amsterdam Dance Vindt hebben ze gezien. Oh nee, dat was uh, alleen uh, Randy Sherman. Die hebben we gezien, maar ik heb ze uh, tijdens Deal gezien. Ik heb ze... Precies... Helemaal gaaf, maar die is er dus ik deze heb... avond. Zorg ze... ik... dat je erbij bent. Sean staat er ook. Real El Canario, Stefan Filijn, Razoon, Mark McRoland... Brian Chundro uh, en Santos, Sir Edward, Robbie Taylor... Def, Mike Joshua, MC Heights en MC Dirty B. Kortom, zorg dat je bij deze Grand Closing Party bent van Beach Club vroeger. Genoeg te doen in ieder geval. Zeker, zeker zijn vast. Dit was de partycard voor deze week. Als laatste afsluiter heb ik Omnia met The Tune. En ja, wat komt er na The Tune? De enige mixtape van DJ The Old City. Ik zou zeggen, hou hier. Op jouw CFM stand voor, zie je het in de house. Thank you Ben je er klaar voor? Nou ja, ik hoop het maar voor je. Zit alle stoelen, tafels aan de kant? Trek je stoute schoenen aan, want hier is hij dan. The one and only DJ Dion Sydney. Het komen nu weer voor jou speciaal in de mix. Dion Sydney presenting... Dat Sex Tape 16. 16. My friends say, think of the bad things. My friends say, think of the fights. It's nice. For no okay. okay. Down! This one me ever get in my life mm -mm. We got in jail, you know, we care it to the time, we don't care so we don't fear And as a woman, be yeah. me, but, I be with you Me both talk and we can't whine on me Me both talk and we can't take it with me Let me feel it, let me feel it Oh, me up really squeeze it Y'all yeah, me want for you all, yo yeah. Put me arms right around, yo yeah. Can you give me the tightest one? Ja, ja, Dan de beste. Nou ja, dat, dat vind ik altijd moeilijk. Wat... Dat is de smaak van de luisteraar. Ja, ook. En het is gewoon uh, het lichte. Ja, ik vind het allemaal even leuk. Het is gewoon in dat, wat voor voor buiten ben. Als ik een de hele keer ik lekker hard gaan en alle keer wissel ik het af. Meestal is het wat meer Dirty House en ja, dus, dan hoor je deze plaat en dan denkt iedereen: Ja, maar dit knalt als een malle. Dus ja. Waar heeft hij het over? Ik zal zeggen: Je kunt ook wel. Uh, heb je een Soundcloud? Heb ja, je een uh, Facebook? huis? Ja, is, op soundcloud kan downloaden met uh, zoek je gewoon op die man uh, Op mijn Facebook, zoek je op Dennis de Ruiter. Okay. Kortom, genoeg mogelijkheden ja, je om, kan hem om hem in te halen. En ja. Dennis, volgende week vrijdag,zelfde tijd,zelfde plaats. Zie het, is er dan weer laat bij. Ja, 9 uur sharp. Alle hete nieuwsberichten voor jou van een rijtje. Alle hete feestjes, waar moet je dat weer heen? Tweets. Tweets en iets. misschien komen ze volgende week ook weer voorbij. En weer een daverende set. En wij houden jou ook in de gaten. Dit was Zie het, op jouw Zie Web's antwoord. Bedankt voor het luisteren. Ik zeg, tot volgende week. Tot Zie het. Ze noemen